Het is tien uur, Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. In Almere heeft de ME vanochtend vroeg een eind gemaakt aan een illegale houseparty. De politie was getipt dat in een leegstaand bedrijfspand een groot feest werd gehouden waarvoor geen vergunning was. De 500 bezoekers weigerden het gebouw in Almere te verlaten waarop de ME werd gealarmeerd. Uiteindelijk besloot het grootste deel van de bezoekers te vertrekken... Zo'n 150 achterblijvers gooiden met stenen naar de ME'ers. Die grepen vervolgens in en pakten zes mensen op. Tijdens de politieactie werden afritten van de A6 en de A27 afgesloten... om te voorkomen dat meer bezoekers op de houseparty zouden afkomen. Amerikaanse militairen mogen ook na volgend jaar in Afghanistan blijven. Zo'n 2500 stamoudsten en politiek leiders hebben ja gezegd... tegen de nieuwe afspraken die president Karzai met de VS heeft gemaakt. Na volgend jaar moeten de buitenlandse troepen weg zijn uit Afghanistan. Amerika wil minstens 10.000 militairen en adviseurs in Afghanistan houden... om het land te helpen bij de strijd tegen de Taliban. Ze zullen onder meer Afghaanse veiligheidstroepen trainen. Israël heeft kritiek op het akkoord over Irans nucleaire programma. Volgens de Israëlische regering is de blijdschap over het akkoord zelf bedrog... omdat Iran ook na de overeenkomst zal blijven werken aan kernwapens... Iran sloot vannacht een akkoord met zes wereldmachten. De economische sancties tegen het land worden verlicht... en in ruil daarvoor bouwt Iran bijvoorbeeld geen nieuwe nucleaire installaties. Volgens Israël maakt de overeenkomst het moeilijker om tot een echte oplossing te komen... en brengt dit Iran waarschijnlijk juist dichter bij de bom. Het weer bevolkt plaatselijk een lichte bui, vanmiddag ook wat zon. Het wordt vanmiddag een graad of acht. Dit was het NWS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 Vanavond in Cairo Brandpunt toets terreur op school de doorgeslagen focus op cijfertjes in het onderwijs. En fraude en seksuele intimidatie bij de SNS-bank. Het persoonlijke verhaal van een klokkenluider. Dat en meer in Cairo Brandpunt. Vanavond om kwart over tien op Nederland 2. Dit is Radio 1.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 Met Michal Citroen en Jos Palm. Goedemorgen, hartelijk welkom bij OVT. Er was erg veel John F. Kennedy deze week. Op de televisie, op de radio en in de kranten. U kon er echt niet omheen. En afgelopen vrijdag op zijn vijftigste sterfdag was het Hek van de Dam. Kennedy-dinees met speciaal gemaakt service, Lunches met bedrukte kleding, herdenking, het kon niet op. En dan hebben we het over hier in Nederland. En in Amerika was alles natuurlijk in een nog veel grotere dimensie. Met al 40.000 boeken over JFK zijn er onlangs toch weer nieuwe, goede... en zelfs onthullende studies verschenen. De aandacht lijkt alleen maar toe te nemen voor het mysterie rond de aanslag. En na periodes van relatieve rust zwelt de mythe weer aan... rond de vermoorde president die begin jaren 60... de hoop en de opwinning belichaamde van een nieuwe wereld. Over de drukte van de afgelopen dagen, de mythe... en de aanhoudende golfbeweging van meningen en emoties over JFK... spreken we vandaag met onze favoriete Kennedy-watcher. Hans Veldman. Goedemorgen. Goedemorgen. En dan even na half elf spreekt Philip Frericks vandaag zijn column uit. Philip, Philip, iedereen van een bepaalde leeftijd weet waar die was op uh, 22 november 1963. Ik was vijf, ik heb totaal geen enkele herinnering. Jos die maakte zich, geloof ik, druk over het feit dat. Nou ja, heel aan... snel. Ik was zeven en de, de KRO zond op die avond uit de amusementsprogramma's. En wij mochten altijd op zondagavond wat langer opblijven. Of op die avond, het zaterdagavond was het, geloof ik. Vrijdag. Vrijdagavond. Maar in ieder geval, vrijdagavond stond de KRO uit... en we mochten dan wat langer opblijven in pyjamaatje, et cetera. Want Bonanza. En Bonanza werd die avond afgelast. Dus ik ben dat nooit meer vergeten. Filip, jij? Ja, ik heb er zelfs een column aan gewijd hier in OVT. Ik was in de jazzclub Persepolis in Utrecht... waarop optrad de Amerikaanse trompetist Donald Byrd. En op mijn vraag mij ingegeven door de redactiechef van de, van de krant waarvoor ik toen werkte... of dit concert niet afgelost, uh, afgelast moest worden... antwoordde Donald Byrd uh, toen... Why? Just another white politician. <laughs> <laughs> Oké, okay, zo dadelijk yeah. dus, Kennedy... Ja, en daarna natuurlijk de column van Philip Felix, die we al zo net hoorden. En daarna gaan we praten over, jawel, 1813. Ja, dat hebben we wel eens eerder gedaan, maar deze keer gaan we het hebben over 1813. Namelijk dat de Russen ons toen hebben bevrijd. En dat gaan we bespreken met Jürgen Buisman van het Museum Geelvink in Amsterdam. Die een tentoonstelling hebben gewijd aan 1813. En aan de Russen al daar, of althans in Nederland. En natuurlijk met Bruno Naarden. En wat zo aardig is, Bruno Nade, historicus, Ruslandkundige. Wat zo leuk is, vooraf zeiden jullie mij Alexander I, de tsaar van de Russen destijds. Die was toen in Nederland misschien wel net zo populair, zeg ik dan, als Kennedy in de jaren zestig. Oh, zeker. Ja. Dat ja, was een held. Dat was een held. Jeroen ja. Buisman, kun je daarbij aansluiten? Jazeker. <laughs> ik denk overigens dat uh, tsaar Alexander... Um, Napoleon zag als nog wel zijn held. Toch wel? Ja. ja snap. <laughs> en dan toch maar verslaan die handel. We gaan daar straks dieper op in. Nog heel even, bij de naam Buisman begint er iets te rinken. Een schepje Buisman. Bent u van, van die Buisman? Ja, ik, ik ben van die Buisman. Van de gebrande suiker, inderdaad. Ja, is, mijn oom heeft dat bedrijf nog vele jaren geleid. Staat het nog? Wat er toen best... Buisman? Het bestaat nog steeds. Uh, het is in de tijd verkocht aan de Suikerunie... en vervolgens weer door mijn oom teruggekocht. En uiteindelijk door een management buy-out is het uh, weer... Uh, uh, maar het bestaat nog steeds. En er zijn nog steeds heel veel huisvrouwen... die onder andere bij de supermarkt... Uh, een, uh, uh, een potje buisman kopen... en een uh, schepje buisman bij de koffie voegen... het is een, uh, een smaakversterker. Ja, we zijn er allemaal mee opgegroeid. Ja, Ik niet, maar... ik denk dat de hele generaties is totaal... met deze nieuwe koffiezetapparaten... Uh, daar past ja, dat geen klopt. buisman bij. Die, die, die ja. koffiezetapparaten zijn het grote probleem. Kijk, <lacht> uh, nee, de, de filterkoffie, dat lukte nog. Daar ging ja, het zeker. op in. Het ja, schepje zeker. gebrande suiker. Dan, en, dat doe ik zelf ook nog. Ja. <lacht> ja. Nespresso, espresso, dat heeft buisman de das om gedaan eigenlijk wel, ja. Maar buisman is een smaakversterker die je ook terugvindt in, ik noem maar wat, uh, bruin brood en, en bruine koek. Het maakt de koek bruin ook. Juist. Dus de bakker heeft nog wel een, een busje buisman. We zijn bij over buisman. Goed. In het tweede uur van OVT vandaag ontvangen we onze recensenten Hans Renders over de deze maand verschenen historische boeken. En Guido van Eyck praat ons bij over historische games. En tot slot in de documentaire serie het spoor terug vandaag... de geschiedenis van soldatentrauma's. Aandoeningen die pas in 1980 worden gevat... onder het posttraumatisch stresssyndroom, PTSS... maar die op vele manieren al vanaf de oudheid worden omschreven. Maar laten we beginnen met de korte geschiedenisles... die past bij de actualiteit van deze week. Het condoom van de toekomst. Hij moet voor iedereen te gebruiken zijn. Hij moet uh, goed zijn in het gebruiksgemak, comfortabel en dat mag natuurlijk niks afdoen aan het genot. En met wie kan je daar beter over praten dan met de condoomoloog? Dag, welkom in de condoomologie. Als je hier rondkijkt, dan denk je dat het allemaal al bestaat. Alle soorten, maten en smaken. Maar toch, één condoom voor de toekomst, voor iedereen. Ik vind het van uh, Gates en zijn vrouw een uh, gewoon een goed idee. Hij stelt 100.000 dollar ter beschikking. Dat is niet genoeg. Je hebt voor een echt nieuwke ding heb je echt miljoenen nodig. Maar die prijsvraag is goed. En je weet nooit wat iemand verzint. Ja, dat was het nieuws van de NOS op 3 deze week. Afgelopen donderdag. Bill Gates spoort dus wetenschappers aan om een condoom te ontwikkelen voor de toekomst. Een condoom wat beter functioneert. Hij geeft 100.000 uh, dollar aan elf projecten die dat condoom moeten gaan ontwikkelen. En dat was voor ons aanleiding om ons af te vragen hoe het eigenlijk nou zit. Precies met de geschiedenis van het condoom. En dat vragen we aan Theodor van Boven. Hij is... We hoorde het net al in dat fragment even, condomoloog of condoomspecialist. En hij is eigenaar van de condomerie Het gulden Vlies. Goedemorgen, Theodor van Boven. Goedemorgen. Vanaf wanneer bestaat er zoiets als een condoom? Ja, dat is heel leuk. Um, <laughs> een aantal dingen zijn bekend van koning Minos. Dus dan praat je over 5000 jaar uh, geleden. Dat was een uh, visblaascondoom. Uh, dan wordt het wat uh, vager. Maar als je in de, uh, in de Bijbel kijkt bij Tamar, het verhaal van Tamar en Onan, dat is uh, genesis. Daar wordt al wel gepraat over bijvoorbeeld Coitus Interruptus. Uh, dus men moet toen het besef gehad hebben uh, hoe je dingen kon voorkomen. Voorkomen. En als je dingen kan voorkomen, je weet hoe je dat moet voorkomen. Dan zijn mensen, de Homo sapiens, slim genoeg om wat te verzinnen. Dus ik denk dat het heel oud is. Visblaaskoendoom, uh, zei, zei, zei u net... Uh, visblaas, ja. Wat is dat? Ja, visblaas. Dat is, uh, we hebben er net een gekocht uh, uit 1900. Dus dat, dat is een, uh, in dit geval van een steur. Dat is uh, de blaas waarbij de vis uh, op en neer gaat in het water. Het is omhoog en omlaag. Dan, uh, is, dat is vliesdun. En die wij hebben zit een draadje aan... zodat je het op maat kan uh, vastknopen. Dus eigenlijk is het condoom van de toekomst bestaat al, uh, uh, namelijk het was het condoom uit 1900. Dat is echt super uh, dun en ecologisch en, uh, en op maat. Ja, en dan komt er ook weer een nieuwe toekomst voor de visserij. Maar ga, laten we vooral verder gaan. De steur alleen... moet terug. Ja, de steur moet terug. Maar dan hebben we het over de oudheid. Grijze oudheid, 1900 ja. ook al. En gedurende de tijd daartussen, in de middeleeuwen en de nieuwe... Ja, Houd... Middele... Met een uit ja, de middeleeuwen. Je hebt een aantal condoomzaken gehad. Eentje was van Morga Cohen in 16 of 1700 in Den Haag. In Leiden heeft er een gezeten. Amsterdam weet ik zeker, maar ik weet nog steeds niet waar. En in uh, Londen zat er eentje in um, uh, op de strand. En ook een tweede handzaak. Met een half <laughs> Ja, dat is echt waar. Dit, dit meen je niet. Uh, nee, dat is echt waar. En, uh, uh, dat was in de tijd van Syphilis. Syphilis kwam uh, met de soldaten mee, Spaanse soldaten mee uit Zuid Zuid-Amerika. In uh, uh, Spanje uh, was toen uh, eigenaar van Zuid-Italië, vandaar dat uh, de bischop van Mira voor ons uit, Italië, uit Spanje komt. In ieder geval had je uh, die Spaanse legers, hadden syfilis. Uh, de gevechtskracht ging naar beneden. En Valloppio uh, heeft daar wat op verzonnen, een zakje. Uh, en dus ze erke uh, erkenden dat dat een, uh, een uh, gevaar was. Uh, en verder had je in de middeleeuwen de marskramers, die condooms verkochten. Uh, er werden varkensblazen uh, gebruikt, er werden schapendarmen gebruikt. En ik heb zelf een verhaal gehoord... Uh, via, via dat een, een boerin ergens tussen Utrecht en Amsterdam van Zeemleer... Haar eigen uh, condoom maakte op de achterkant van een uh, bezemsteel. En, uh, en wat, zo wat ik hoorde, was dat, uh, uh, dat was een klein zoon die dat vertelde dat uh, opa uh, nooit uh, de problemen mee heeft gehad. Maar, maar was dat nou iets wat wijdverspreid werd om te voorkomen dat er uh, kinderen zouden komen? Of was ja, het inderdaad ja, in ga, preventie nee, voor meer voor uh, nee, ik ga uit, uit zwangerschap. Wacht even, er gaat iets niet helemaal de, goed. Er gaat iets niet goed met de telefoon. Ja, zo, zo ben je wel goed okay. te horen. We waren gebleven ja. bij het. Uh, ik denk dat het, uh, dat het een, toch een vrouwending was. Uh, vrouwen die zijn altijd kwetsbaar geweest, uh, ook met zwangerschap. En dat die kennis daarvan ook onder vrouwen uh, verspreid werd en door vrouwen verspreid werd. En uh, ik. Kende, ik ben ook lid van ISO, sprak daar een Chinese vrouw die nog gezien heeft dat uh, vlak na de Oorlog, Tweede Wereldoorlog, uh, dat daar de vissersvrouwen hun eigen condooms maakten van uh, visblazen, dus die gevangen waren. Dus ik denk dat dit een, uh, dit is een, dit is een typisch uh, iets wat, uh, uh, dat heet uh, uh, oral history, uh, dat wordt uh, van uh, moeder op dochter uh, uh, overgebracht. En dat... Het verdwijnt dan op een gegeven moment. En ja, dus van wanneer ja. is er nou sprake van uh, fabrieksmatig geproduceerde condooms? Fabrieksmatig is uh, pas uh, na Goodyear, dus uh, de uh, vulkanisatie van het rubber. Dus in 1900 had je de eerste fabriek in uh, Berlijn. Dat was van uh, Julius From, 1916. En die had daar uh, een, een fabriek midden in Berlijn. Die, met de hand uh, mallen dompelde in vloeibaar latex... en daar, die de eerste condooms uh, zou uh, uh, fabriceren. En Richter, de, de, de drie generaties Richter, Richter... die had in Airfoot een fabriek en die heeft een lopende band verzonnen. Uh, dat, uh, dan, uh, dan, uh, en dan begint het echt te lopen. Uh, dan uh, kan je massaproductie maken. En je zou kunnen zeggen dat door de massaproductie, hè, dat gaat echt per miljoen stuks, uh, men natuurlijk vanzelf naar standaardisatie gaat, dus naar één maat, terwijl er toch echt meerdere maten nodig zijn. Uh, dus ik denk dat we nu in een in een tijdperk zitten waar weer aandacht is voor de uh, voor het individu ja. en dingen op maat uh, gemaakt ja. kunnen worden. Het eerlijke ambachtelijke condoom moet terug. Dat mag de conclusie zijn, geloof ik. Uh, er moet meer naar de, de mens gekeken worden. Naar de ja. man en de vrouw die het gebruiken. Goed. Dankzij ja. Bill Gates gaat dat misschien gebeuren. Theodor van Boven, heel hartelijk dank voor uw verhaal. Ja, over het de gebeurt al, hè. Het gebeurt al. Het gebeurt al. Over de geschiedenis. Ja, Gates. Gates is te laat. Maar ja. het is wel leuk. Die prijsvraag. Oké. Okay. <laughs> Hartelijk dank. Ja. All right. Goed. Afgelopen vrijdag, 22 november... was het precies 50 jaar na de moord op Kennedy. Onze volgende gast, Amerikanist en Kennedy-deskundige Hans Veldman... heeft volgens mij een hele drukke en hele leuke week gehad. Wat heb je allemaal meegemaakt in die hele Kennedy-hoos? Uh, veel, althans onverwacht uh, veel. Ik wist wel dat het leefde... De, waren, de radio, tv, belde wel. En het, uh, ik wist wel dat er weer een opleving zou komen. En dat er ook wel een, een, een denk ik, vijftig jaar later... misschien nog wel een gematigde gekte zou zijn. Maar het is uh, extreem en uh, verbazingwekkend. Uh, uh, van Kennedy-lunches tot en met uh, Kennedy-processietochten... tot en met... Uh, die doet de tv aan en op alle netten zie je een JFK-uitvoering... of een uh, film over de Kennedy-tapes of, of anderszins. Het is uh, 24-7 was het JFK. Kennedy-processietochten? Ja, nee, er worden herdenkingen uh, uh, gehouden. Uh, uh, er, zijn, er zijn mensen die, die, die tref je dan... Uh, week had ik een Kennedy-lunch in Scheveningen... en da daar komen allerlei kennedy Kenners, aanhangers, adepten. Uh, maar ook lookalikes bijvoorbeeld? Uh, ja. <lacht> uh, in de vorm dan dat men, men uh, nog niet in een kennedy outfit komt, maar wel een kennedy stropdas heeft. Uh, maar ho hoeveel uh, zijn dat er die op zo'n lunch dan Op zo'n lunch dacht ik ook, nou, dat wordt een ontspannen lunch en da da daar, daar zitten honderd man. En, uh, uh, en dat is vanzelfsprekend. Uh, als er iets over kennedy ge georganiseerd wordt, in wat voor verband dan ook. Ja, dan, dan is er als het ware een hintocht van mensen die, die daaraan deelnemen. En zijn dat allemaal mensen die geïnteresseerd zijn in de man of in het mysterie van de moord? Nou ja, zijn dat als we meteen al een psychoanalyse mogen maken, van tevoren denk je van ja, dat zijn natuurlijk mensen die, die, die in de blind helemaal geadoreerd... Nee, het zijn hele, hele wijze, uh, verstandige, uh, indrukwekkende. Of mensen met een indrukwekkende carrière of, of, of, of noem het maar op. Het zijn echt. Uh, Bijna toch wel intellectuelen die daar zitten. Dan wel ondernemers die er zitten. En wel... een kennen die strop dan Ja, van alle plumage. Ja. Uh, dus, dus ik bedoel, toegegeven, je hebt enigszins een vooroordeel. Vooral mannen of ook vrouwen? Of, hoofdzakelijk mannen. Ja, ja, over vrouwen natuurlijk, maar, maar het, is, het is wel een meer Kijk, mannen ding. Een dode Kennedy is voor vrouwen kennelijk niet interessant. <laughs> <Okay>. <laughs> en, en waar praten jullie dan over? Uh, met name, dat, dat uh, zie je dan toch. Uh, men, men troeft elkaar misschien wel af in weetjes over Kennedy. Uh, dat is wel leuk bij dat soort bijeenkomsten. En, en uh, je, je treft ook mensen. Ik bedoel, je, je bent dan een kennedy kenner, maar nou, dan, dan, uh, uh, ja, elke bescheidenheid is direct op zijn plaats dan. Want er zijn mensen die natuurlijk elk detail... het meest onbelangrijk detail uh, uit de voeten uh, uh, kennen... en van voor naar achter kunnen verklaren. En, uh, en formuleringen in zin over Kennedy... dan word je ook direct gecorrigeerd dat het toch net iets anders was. Dus in die zin uh, nemen men, men uh, ja, de alte ego's... De, de, de, die zitten daar. En, uh, en wat voor soort, heb je leuke nieuwe weetjes? Uh? Nou, verbazingwekkend. Dus, volgens mij zijn het met name verzamelaars. Je komt mensen tegen en die, die, die hebben een, een garage erbij gebouwd. Die dan een bibliotheek kennen die boeken hebben. En mensen die een zolder candyboeken hebben. Je hebt mensen die een kelder met candyboeken hebben. En, en dan niet 100, maar dan, dan echt tussen de, de 15 en 100 en 2000. En dan zeggen ze, nou, uw boek staat er ook tussen. Nou, dan ben ik heel trots. En, uh, en daar gaan ze dan op in, want, want ze weten meteen dat je op 34 toch een, ja, een formulering had... die niet helemaal klopte. Uh, en uh, ja, dat heb je dan niet bij de hand het antwoord, want ik, ik weet niet of op 34 staat. En je moet ook... Ja, er, er zit ook een andere kant aan. Uh, uh, uh, dus dit soort bijeenkomsten zijn leuk, en dat gaat dan eigenlijk meer... Ja, de waardering voor Kennedy. En, de, de, en er wordt ook gediscussieerd over zijn historische betekenis. En dan, dan, en, en dan heb je allerlei scholen van denken. En de ene benadrukt dan zijn binding met of zijn voorboden voor Vietnam. De ander zegt, nee, het was zijn idealisme. De derde, de derde die, uh, die maakt dan een vergelijking met Johnson. En, en dat is opvallend, dan wordt de moord niet besproken nog. Dat, uh, dat, dat is wel mooi. Uh, terwijl natuurlijk die moord, Ja, dat is, dat is een is, belangrijke uh... verklaring voor de mythologisering van, van Kennedy. En het lijkt wel. Dat men weet van als je over die moord begint, ja, dan is het uh, dan is elke reden of ratio is, is weg. Rapen dan ja, ja, ja. En en daar daar, daar wordt opvallend bij ja, dat. En dat vond ik wel, wel op al die bijeenkomsten of gesprekken die je had. Ik, het was wel heel verantwoord, laat ik het zo zeggen. Ik doe met, met praten over de historische betekenis en me verloog niet uit de, uit de bocht. Ja, want ik zou juist denken dat dat het onderwerp van gesprek zou zijn overal. Dat die al die ja. complottheorieën, want dat zie je nu ook. Overal weer alsmaar terugkomen. Nou ja, aan de, de andere kant was dat. Dat vrijdag had ik dan een uitnodiging om een, om een lezing te houden over buitenlandse zaken. En die had ik dan voorbereid. En dan dacht ik, nou, dat moet verstandig en. Uh, Voor context, onze diplomaten. Ja, in de context van het buitenlands beleid. En toen na drie minuten heb ik alleen maar over die moord zitten praten. En, uh, en dat sloeg ook wel aan. Uh, en dat wordt ook groter. En dan, ja, en dan, dan zie je wel dat, die, dat het onderwerp van die moord. of die discussie. of, of Nederland en Kennedy en de moord. ja, dat leeft wel heel erg ja Nou ben jij een van de mensen die ontdekt heeft, samen met Willem Post geloof ja. ik, hè? Jouw, jouw collega Amerikanist, ontdekt bijvoorbeeld, over Nederland, Kennedy en de moord, dat Lee Harvey Oswald in uh, Rotterdam was geweest. Ja, nee, daar hebben we onze uh, carrière als Amerika-deskundige, nou ja, er zijn beroemde Amerika-deskundigen, maar <laughs> te danken, maar toen begon het, uh, want we zaten, nou, we waren heel jong, afgestudeerd en we, en we publiceerden wel, of we schreven wel in kranten. Het verhaal is wel verteld. Hoor, maar, en naarmate ik het ja, verhaal vaker verteld word, ook sterker natuurlijk. Maar, uh, uh, maar we waren net uh, klaar we schreven voor kranten En we hadden het voornemen om een boek over uh, Kennedy te schrijven. En toen werden we uitgenodigd op, op, in de vijf uur show. En daar mochten we het over vertellen. En, uh, en Willem deed dat toen. En, uh, en ik wat minder. Toen werd ik gebeld. Of Willem, dat weet ik niet meer. Toen toen belde een man. En die zei van, nou, en zo begon het. Uh, ik doe al twintig jaar onderzoek naar de moord op Kennedy. En wij wisten niet veel van Kennedy. En ik heb mijn buik ervan vol. Jullie mogen mijn materiaal hebben... en uh, op één voorwaarde, dat je mij niet noemt in het boek. Nou, dat, we, dat wilden we wel. <lacht> en uh, en we mochten, het werd, op een gegeven moment werd het wel heel snel spannend. En uh, we hadden nog geen auto. Ik bedoel, we verdienden nog amper cent. We waren net afgestudeerd. Uh, en we, jullie mogen uh, het materiaal halen op uh, porron 1... In, uh, in de kluisjes daar in het uh, centraal station Den Haag. Nou, het kwam enigszins vreemd over... En, uh, en we hadden nog geen idee wat voor, voor achtergrond en uh, in wat voor atmosfeer die moord uh, uh, zich afspeelde. Wat betreft uh, degene die daarover de schreef of aanspraken. Uh, dus uh, enigszins Noord-Je-Land reageerde. Ik denk: ik, van nou, wat gaan we wel halen? En dat zouden we dan op een zaterdag doen. Maar ja, ik vond het toch wel onzinnig. En ik weet nog goed dat ik daar om mijn fiets heen ging. Uh, maar ik ook had nog het voornemen om op die dag ook nog een LP te kopen van de Cure. En dat vond ik belangrijker. <laughs> dus ik dacht: of ga ik eerst naar LP? Of die, die winkel bestond niet? Ter zake. Ja, goed. <laughs> ja, Oké. Okay. Maar goed, ik had die LP gekocht. Dus ik zie me nog met dat wapperende tasje naar de Centraal Station rijden op die fiets. En uh, uh, perron 1. En uh, mochten bij een, uh, een, een loket een sleutel afhalen. Van een lokker. En, uh, en Wim was er ook. En we deden dat deurtje open. En daar, daar stond een doos. Nou, dat was natuurlijk een spannend iets. En we haalden die doos eruit. En dat stond inderdaad, was dat vol met materiaal over, nou, Lee Harvey Oswald. Uh, nou, we konden die doos amper op. we moesten naar huis lopen. Die, die doos stond achterop. <laughs> en uh, nou ik zat niet in de terst uh, treden. We waren thuis en gingen goed kijken wat er aan de hand was. Uh, wat er in die doos zat. En dat was inderdaad iemand die, uh, die helemaal gefixeerd ge ge ge was op. En die had ontdekt dat uh, wat de officiële rapporten zeiden inderdaad dat Lee Harvey Oswald... die reisde terug van, de, van de Rusland... kwam via Oldenzaal Nederland binnen via de trein... en nam het vliegtuig in Amsterdam uh, en, en uh, vloog naar, uh, naar New York. Althans, dat is in de Warren Commission de, de officiële omschrijving... toen de tijd was van, van zeg maar, uh, ja, de wandelgangen van Lee Harvey Oswald... voordat hij Amerika betrad. En toen ontdekten wij, wij inderdaad via die papieren... dat Lee Harvey Oswald niet in de Amsterdam uh, vertoefd had... maar in Rotterdam gelogeerd had. En, en via die, de, de beschrijving in die doos... kon hij ook achterhalen waar die gelogeerd had. Dat was in de maartenessa -laan. In een hotel wat nu in, in een, uh, inmiddels een notaris is uh, geworden. En, uh, en als je dan door... Toen hebben we zelf het initiatief genomen... en als je door gaat onderzoeken... dan kan je kijken naar het gemeentearchief Rotterdam. Dan kan je naar de monsterboekjes kijken... want hij nam de SS Maasdam naar van de holland amerika van Rotterdam naar uh, New York. En daar staat uh, hij en zijn vrouw staat netjes... Uh, uh, uh, op, de, op de lijst van passagiers uh, Lee Harve Oswald en Marine Oswald. Nou, uh, dat was natuurlijk wel een hele grote ontdekking. Dat vonden we al uh, heel mooi. Uh, hebben we enigszins beschreven, maar wat meer onderzoek gedaan. Hadden wat kennissen in New York wonen en vragen: van, Goh, kan je daar naar, de, naar het gemeentearchief? En dan kan je daar natuurlijk ook het monsterboekje bekijken van degenen die uh, gearchiveerd zijn. En dan zie je dezelfde lijst van die boot. En dan zie je de twee namen, zie niet meer terugkomen op die lijst. Ja, toen begon het toen de conspiratiegedachte was geboren. Want hoe kan het wel zo zijn dat lieve Arvo's dat wel in Rotterdam en niet in New York stond? Nou, we hebben het genoteerd... en we verbonden er nog niet grote consequenties aan. Maar het heeft wel jullie naam uh, gemaakt. En als we dan heel even teruggaan... waar je net mee begon over die hoos aan Kennedy-belangstelling... en je verwachtte het ook nu weer bij die 50 jaar. Maar het is geloof ik elke tien jaar. Jullie hebben twintig jaar geleden ook een boek geschreven... over ja. Kennedy en zijn imago. En toen had jouw uitgever ook, geloof ik... heel hoog gespannen verwachtingen over wat nee, er zou die, kunnen Nee, die, die, die, die vroeg van... van nou ja, wil je een boek schrijven? Of die was erin geïnteresseerd. En dat boek liep heel goed. Met name door die passages over Rotterdam en leeuwarden Oostwald. dus in Rotterdam verkocht het heel goed. En het verkocht echt heel goed, dus die uitgever dacht van... nou, ik heb de, de diamant in mijn, uh, uh, in mijn voorraad. Dus uh, na 22 uh, november uh, ging die uh, ja, meteen over tot een tweede druk. Nou, dat is er geen één van verkocht. Ja, <laughs> Want na 2 november was de aandacht echt. Het was nul. Het was helemaal over. Ja, en, met... en het zal morgen ook over zijn. Dat we er nu nog over praten is al bijzonder. Maar, maar uh, nou, we moeten weer tien jaar of twintig jaar wachten. En, uh, en dat geeft wel, dat illustreert wel iets wat met de Kennedy aan de hand is. Ik bedoel, het is een soort brand. Het is een soort. Uh, het is geen buisman, maar uh, het is wel een beroemd uh, product aan het worden. Wat uh, bijna goed gepositioneerd wordt. En, uh, waar iedereen ook op duikt. twee, drie jaar van tevoren. Uh, ja, het is natuurlijk ook een journalistieke dooddoener op het laatste. Want overal zie je dezelfde dingen. Dezelfde invalshoeken. En voor Nederland moet je altijd praten over Nederland en de moord op Kennedy. Want Nederland heeft een speciale uh, band, uh, althans in het verhaal. Uh, veel gaat dan ook... Nou, er is momenteel wel minder aandacht voor zijn uh, uh, seksuele Dus uh, Die tijd is er ook geweest. Ja. Dus als je dan kijkt naar de, naar, zeg maar, de type herdenkingen, dan is het wel aardig. Dan zie je toch wel een bepaalde golfbeweging. He, van adoreren tot en met uh, ja, echt, uh, die bunking en ondergrond uh, de grond en verzwijgen en, en dan de conspiratie dacht ik kom weer op. En nu is het wel weer weer een, uh, denk die in de teken staat van uh, waardering en, en uh, adoratie. En dat heeft te maken met Obama en met Ted Kennedy. Ja, want op een gegeven moment was de aandacht ook zelfs enigszins weg voor Kennedy. Was het, uh, was ja. het wel gedaan? Ja, hij is was... in de jaren, althans in de jaren, nou ja, begrepen, de jaren zestig was hij natuurlijk groot. Ik doe allerlei mooie boeken, vooral na, na zijn dood. En uh, echt een hele mooie boeken zijn er over geschreven. Arthur Schlesinger en een andere. Uh, jaren 70 zie je, uh, ja, je lang toch wel onder invloed... van de publicatie van de Pentagon Papers bijvoorbeeld... En andere publicaties zie je toch wel de komende donk donkere kanten van de Kennedy's karakter naar boven. Dus dan zie je meer kritiek op zwellen. In de jaren tachtig is het echt uh, over met Kennedy. Maar heeft dat ook te maken met dan de politieke samenstelling ja. in de... Het is afspiegeling van de Precies. tijd toen, ja. Uh, ja, Maar hoezo in de jaren tachtig? is het de tijd van Reagan, geloof ik. Hè? Ja. Ja. Ja. Ja. Uh, waarom verdwijnt Kennedy dan uit beeld? Ja, dan zie je langzamerhand bijvoorbeeld een, een beweging uh, uh, ontstaan die uh, kritisch is tegen Washington. Uh, er wordt crisis over Washington geschreven. Er is, is ook meer polarisatie in die, die Amerikaanse samenleving. Het is in echt in de jaren tachtig iets. En dan zie je echt, uh, ja, dan, dan zie je Kennedy bijna slachtoffer van worden. Althans, is het, het imago of het historische beeld van, van Kennedy. En in de jaren negentig, ik vind dat in 1991, komt er een boek: The Question of Character. En dat vind ik echt een symbolische titel. Dat, dat Kennedy wordt echt uh, in, in psychologische zin wordt gefileerd. En dat boek dat, uh, dat staat echt hoog in de, uh, de Amerikaanse boeken... de uh, top 10 uh, van twee of drie jaar van uh, Richard Reeves. En dat, dat symboliseert wel wat. En dan, geleidelijk aan, komt Bill Clinton. Ja, en dan, dan zie je toch wel langzamerhand weer... ook langzaam een kennedy wedering opreizen. Ja, want na die hele debunking van Kennedy... en alle verhalen over dat hij helemaal niet zo'n goede president was... en dat het allemaal niet aan hem lag... en al die seksuele narigheid die beschreven wordt... Wil Clinton zich dan nog associëren met Kennedy... zoals ja. bijvoorbeeld Obama dat nu ook heeft gedaan? Nou ja, toen, toen... Het eerste ding wat Clinton deed nadat hij als president gekozen... was dat hij een, een bezoek bracht aan Arlington... waar Kennedy begraven is. Maar afgelopen vrijdag of donderdag ook Obama... en familie van Kennedy een bezoek brachten. Dus maar zag Clinton zichzelf al als de erfgenaam? Ja, Clinton de Kennedy en die, die kwam daar er ook erg voor uit. En wilde ook graag vergeleken worden met. Ja. En, en, en Clinton heeft al iets Kennedy's-achtig, om het uh, ja. even uit te drukken. Uh, dus in die zin, ja, je zag wel een herleving van. Maar ook wel een, een kritische noot, want Clinton was natuurlijk niet het voorbeeld... van een president die zeg maar, het Witte Huis mooi op de, de kaart gezet heeft qua gedrag. Toen Bush in het Witte Huis had, dus uh, 1, uh, 21ste, eeuw, 1, 21ste eeuw, zag je een behoorlijke waardering voor Kennedy bij ons Want uh, slechter dan Bush kon het niet. Dus, uh, en, uh, uh, en, en dan kijk je naar Kennedy en de betekenis van Kennedy. Ja, wat uh, Bush niet had, wat Kennedy wel. Want uh, Kennedy was wel de ambassadeur van Amerika... In mondiaal verband. Ja, Want nu zeg je mondiaal verband, die golfbeweging, daar heb je het dan met name over Amerika? Want ik heb het gevoel, maar misschien slaat het compleet nergens op, dat vanaf de jaren 60 tot heden in West-Europa kennen die gewoon de held gebleven is. Ja, die twee golven lopen niet aan de of er zitten wel verschillen tussen. En soms wordt er wel gezegd dat kennen die buiten-Europa meer gewaardeerd wordt dan of buiten meer gewaardeerd wordt dan in Amerika zelf. En dat heeft met Berlijn te maken. Uh, natuurlijk Koude Oorlog en, en, en de muur. Uh, uh, niet voor niets. Obama. nou, Voordat die president was al een toespraak in Berlijn gehouden. Die toespraak die heeft trouwens heel erg lijkt op, op die van Kennedy. Uh, dus buiten Europa heeft Kennedy. Die hele grote betekenis. Ja, was toch wel ja, de buiten bescherming. Amerika of, zelfs, ja, buiten Amerika. buiten Amerika. Ja. Ik bedoel. En, en, <kuggen> toch wel de, de, de ja, vertegenwoordiger van de verlichte natie en de vrijheid. En, en de Koude Oorlog. Die werd hier gevoeld. In Amerika werd er over gesproken. Maar hier werd die gevoeld. En, uh, ja, en, en, zeg maar, en, en toen Bush op het wereldtoneel verscheen... zag je toch wel, wel heel veel positieve publicaties over die verschijnen. Dat Bush als ware het idealisme weggenomen heeft. Maar die toch wel de, de hoeder van is uh, geweest. Dat uh, Bush uh, zeg maar Amerika's internationale rol verkwanseld heeft. En uh, je kan van Kennedy veel zeggen, maar uh, voor veel delen in de wereld... met name ook de derde wereld of Latijns-Amerika... daar heeft Kennedy grote betekenis voor uh, uh, gehad. En, en daar wordt hij nog steeds gewaardeerd. Dus, uh, dus in die zin zie je dan toch wel weer een waardering van. Nou ja, het gaat dan niet meer over Kennedy... maar het gaat meer om de symbolische betekenis van Kennedy. Daar, daar praat je over. En dat verklaart ook misschien ja, die hoos aan herdenkingen. Want dat zit erachter. Dat het als het ware een soort verlangen heeft... dat de Verenigde Staten toch weer die verlichte natie worden... van wel eer, of die het misschien nog nood geweest is... maar eens weer gaat worden. Dat is wat wij in Kennedy ja. het, uh, willen zien. Ja. Het, het, het verlichte Amerika. Ik denk het wel. Ja, ik bedoel, daar is toch wel... We hebben, en dat wilden we misschien ook in Obama zien. Of wij, of Amerikanen. Uh, we, willen een soort, we hebben een soort idealisme tot het toch eens goed komt. En tot er toch een voorbeeld is voor. En, uh, en we, ja, we plakken dan een, een, een ja, soort ambassadeurschap van dat gevoel. Op een president in dit geval. Of nou, Obama. En vroeger was dat Kennedy. Tot slot, uh, Hans Veldman. Ja. Er zijn... Verrassenderwijs de laatste tijd, de periode... toch weer een aantal boeken over Kennedy verschenen... die niet die echt heel goed zijn, ook weer nieuwe informatie uh, bevatten. Uh, ik noem er een paar. The, the Dark Side of Camelot, uh, Unfinished Life, JFK, The Last Hundred Days. Um, ik zou aan je willen vragen om de luisteraars te adviseren... welke ze nou echt moeten lezen. Willen ze weer iets nieuws uh, leren over Kennedy? Maar ik wil ook aan je vragen, tot slot... Er is de verwachting dat er binnenkort, in 2017 meen ik en misschien zelfs daarna nog... toch weer nieuwe informatie vrij gaat komen. Ook over de moord, omdat er dan archieven open gaan. Verwacht je dat er nou nog weer heel veel nieuws bij gaat komen? Nee, nee en, en, we, we hebben niet zoveel tijd hoor. Maar, maar over die moord, ja, daar, moet je wel, uh, daar heb ik wel een uitgesproken mening over. Ik, bedoel, ik vind veel mensen die over die moord schrijven of, of uh, spreken... Dat zijn niet die kennen die adepten uh, Die kom je niet op die lunches tegen of, of bij de vieringen. Maar dat zijn de, de types die, die toch ook wel een beetje op zoek zijn naar een sensatie. En laat het maar meteen noemen. Ik bedoel, uh, toen, we, toen we het zijn. 20 of 30 jaar geleden die, of 20 jaar geleden ontdekten dat, uh, dat Oswald in Rotterdam... en voor sommigen was dat de bewijs dat er een conspiratie was... dat Oswald door de CIA in Rotterdam gebriefd was. Dat vind, ja, er waren ook een aantal Nederlanders die ons echt gestalkt hebben op dat gebied... en die vonden echt dat we daar meer over moesten publiceren. Die wilden ook onderzoek financieren. En er is één Nederlander geweest die uh, uh, zijn bedrijf verkocht heeft in de jaren 90... en van dat geld heeft hij een, uh, heeft hij een documentaire gemaakt over Kennedy. Die uh, kan je nu op, uh, op internet uh, lezen. Hans, behoor jij tot degene die van mening is dat Oswald het op eigen houtje ja, heeft gedaan? Ja, want al die conspiratietheorieën zeggen niet, althans amper. dat voordat Oswald een uh, aanslag pleegt op Kennedy. dat hij drie maanden voor een aanslag gepleegd heeft. of op, op generaal Wolker. Dat was een uh, conservatief of een, een rechtse generaal. Ja, en dat wordt in die theorie, wordt het allemaal wegge weggedoeld, natuurlijk. want dat uh, ondermijnt uh, de, de samensweringsgedachte. Dus samenvattend. Um, Kennen die belichaamd de hoop die mensen hebben voor Amerika? En Lee Harvey Oswald deed het alleen. Ik zei net even, er zijn een heleboel boeken verschenen. Tot als allerlaatste even kort. Raad je mensen, behalve jouw eigen boek natuurlijk, wat nog ja. te koop is. Uh, is er een boek waarvan je zegt, dat moeten mensen lezen om een ja, compleet beeld te krijgen? Die klassiekers moet je lezen. Vind ik. En, okay, en dan kan je bij Slessing Show beginnen... tot en met de uh, uh, Dark Side of... wat je net noemde, maar die klassiekers geven toch wel een mooi beeld. Want die zijn ook nog een beetje ongevoelig van al die... Ja, de waan van de dag. Voor alles wat erna komt. Ja. Ja. Okay. U hoorde Hans Veldman waarschijnlijk als laatste... Uh, uh, dit jaar over JFK. Hartelijk dank. En dan is het nu tijd voor de column van... Philip Freaks. Ja, ik geloof dat we het over 1813 gaan hebben. En dan kom je natuurlijk... Uh, vanzelf uit bij het Napoleon. Wel nu, in het najaar van 1971... werd ik in audiëntie ontvangen door Napoleon Bonaparte. Via via had ik telefonisch een afspraak met hem gemaakt. Ik geef het toe, een klein wonder. Ik werd verwacht in een nieuwbouwflat... in de Parijse voorstad Boulogne-Biancourt. Halverwege de inmiddels afgebroken Renault-fabriek... en het tennisstadion Roland Garros. Bonaparte had me uitgenodigd voor de lunch... Ik begrijp wel dat dit een beetje onwaarschijnlijk klinkt. Gekkenhuizen hebben sinds de dood van de keizer... heel wat met gereïncarneerde Napoleons te stellen gehad. Maar in dit geval kon mijn gastheer zich beroepen op een zekere legitimiteit. Hij was de eerste filmacteur die Napoleon een gezicht had gegeven op het witte doek... in de periode nog van de stomme film... De Napoleon uit die tijd was een groots epos, een technisch wonder zelfs. De regisseur Abel Gans had er een zogeheten triptiek van gemaakt. Drie films die tegelijkertijd op drie aan elkaar geklonken doeken werden geprojecteerd. In de orkestbak een luidruchtig ensemble met veel trompetten en cymbalen. De rol van Napoleon was toebedeeld aan Albert Dieudonné. Niet een van God gegeven acteur, maar zijn treffende gelijkenis... met Bonaparte en een flinke dosis pathos maakte veel goed. Napoleon werd in zijn gedaante een geëxalteerde heerser met een overdaad aan mimiek en motoriek. Op het afgesproken tijdstip belde ik aan en een dienster van middelbare leeftijd, gekleed in functioneel zwart, met wit schortje en dito-kapje, deed open. Ze ging me voor naar een eenvoudig vertrek met langs een muur met streepjes behang, een kleine ronde tafel en smalle fauteuils in, uiteraard, empire-stijl. Albert Dieudenay liet me een paar minuten antichambreren, zoals dat in Frankrijk de gewoonte is bij personen die graag laten blijken dat ze niet van de straat zijn. Toen hij als een wat gepresseerd iemand binnenviel, barstte hij meteen uit in excuses voor het o oh, zo lange wachten en heette me welkom alsof ik een heel gezelschap was. We wisselden beleefdheden uit en ik vertelde hem over Rotterdam waar hij was uitgenodigd voor het filmfestival. Er zou een gerestaureerde versie van Napoleon worden vertoond. De acteur zelf wilde vooral weten hoeveel duizenden hem mogelijk bij het Rotterdamse evenement zouden toejuichen. Aan tafel, en met behulp van een uitstekende voigné... werd het gesprek allengs geanimeerder. Albert Jeudonné vertelde over de film, de opname, de veldslagen... en hoe hij Napoleon zich eigen had gemaakt. Hij sprak in steeds grotere gebaren... en liet voor mijn ogen de Grande Armée defileren en manoeuvreren. Plotseling steeg hij op... Gooide zijn servet op tafel en griste van achter de deur een kledingstuk. In een snelle beweging trok hij een grijsblauwe jas aan en plantte een zwarte steek met kokarde op zijn hoofd. Met priemende blik keek hij over me heen. De kaken strak op elkaar. En plotseling klonk een luid 'solda'!' Op hetzelfde moment zwaaide de deur open en kwam het dienstertje met het hoofdgerecht binnen. 'Paam met de naam!' siste de keizer geërgerd. En het dienstertje maakte geschrokken rechtsomkeerd. Ik had sterk de indruk dat het dienstertje zijn echtgenote was. Mijn gastheer hernam zich. Solda, loeide hij weer. Ik zal u naar de vruchtbaarste landerijen van de wereld brengen. Gezult de macht hebben over rijke provincies en rijke grote steden. Gezult er eer, roem en rijkdom vinden. Solda, mankeert het u aan moed en strijdbaarheid? Het bleef de eeuwigheid van enkele seconden doodstil... Brusk draaide de keizer zich om, alsof hij zijn paard wende... en verdween via de deur uit beeld. Weg van de onzichtbare camera die ogenschijnlijk midden in de kamer stond. Hij kwam terug in burgerkleding. De keizer zeeg neer op een stoel. Dat was tijdens de campagne in Italië, zei hij vermoeid. Het klonk weemoedig, droevig bijna. Er sprak een diep verlangen uit naar kruid en glorie camera en sterdom naar zijn verloren jeugd. Ik begreep op dat moment dat Boulogne-Biancourt zijn Sint-Helena was. Ja, Philip Ferris, bedankt. Uh, we zijn even helemaal min of meer terug in de tijd. Jurgen Buisman, was dit nou wellicht de Napoleon... die door Alexander I, de tsaar aller Russen, zo bewonderd werd? Uh, wellicht. Napoleon had natuurlijk iets van een, een superster in die tijd. Ja. Dus we kunnen ons voorstellen dat, dat die man wat afdong Bruno Naarden, Napoleon. Ja, ik uh, denk dat uh, een hele hoop mensen in die tijd, uh, in, in 1813 vooral... Dus, uh, en zelfs na de driedaagse de, de drie slag bij Leipzig... voor dus Napoleon vlacht, van 1813, verloren had, ja. nog heel veel mensen ontzettend bang voor Napoleon waren. Ook in Nederland. Goed, daar gaan we het zo over hebben, want we zijn in Nederland twee keer bevrijd. Eén keer door de Amerikanen en één keer door de Russen. Deze maand is het 200 jaar geleden dat de Russen, de Kozakken gezegd, ons land bevrijden van de tyrannie van Napoleon. En dat begon in november 1813. Het duurde even, alles bij elkaar een klein half jaar, maar daarna waren we voorgoed verlost van de kleine corporaal. En toch op een of andere manier is die goede daad van de Rus... uit ons collectieve geheugen verdwenen. En misschien juist nu... In die tijd van vooral onderling gedoe tussen ons en de Russen... is het aardig om ook weer stil te staan bij hetgeen ze voor ons toen hebben betekend. Ja, en daarom hier aan tafel. U hoorde ze al eerder van, vanochtend. Historicus Rusland en Rusland kennen Bruno Naarden en Juren Buisman... van het museum geelvink Hinlopenhuis in Amsterdam... dat een tentoonstelling heeft ingericht over 1813 en de Kozakken hier te plaatsen. En heren, welkom. Eerst maar even uh, dat museum van... Geelfink-Hinlopenhuis aan de Amsterdamse Keizersgracht. Ik, ik ben er van de week voor het eerst geweest. Bruno Nadier bent er vaker geweest. Ja. We moeten, het is een oud-patriciushuis uit de 17e, 18e eeuw. Het is, het is fantastisch. Hè? Iedereen is moet daar eigenlijk even naartoe. Ja, ja echt mooi. Er ja, is van alles te zien. De verlichting, de romantiek, piano, fortes, alles. Dus luisteraars, gaat daarheen. Maar goed, daar gaan we het nu niet over hebben... Um, Jürgen Buisman, jullie dachten 1813 vergeten, ten onrechte. Daar gaan we iets aan doen. Noem even een paar topstukken uit jullie tentoonstelling, niet alles. Waarom mensen daar naartoe moeten? Nou ja, de essentie is natuurlijk uh, het verhaal van deze uh, Russische generaal die eigenlijk niet over de ijssel heen mocht en uh, uh, vervolgens een huzarenstukje heeft uitgehaald om toch in Amsterdam te komen met een paar man. En daar een zeer weifelende stadsbestuur... dat eigenlijk niet durfde van die Fransen af... heeft overgehaald om um, naar uh, de vrije Nederland, naar Oranje, over te gaan. En hoe visualiseer je dat? Nou ja, goed, met bruiklenen uit uh, Rusland. Uh, Pushkin, uh, Alexander Poeskin Museum, Glinka Museum, schilderijen... Sabels, Curas, uh, particulier bezit dat... Um, uh, de Beresina nog gezien heeft... de handschoentjes van Anna Polona, um, allerlei dingen die rechtstreeks te maken hebben... met deze geschiedenis. Maar die je eigenlijk... Uh, niet eerder bij elkaar hebt gezien. Ja, goed, want je noemde al even die Russische generaal. Dat, dat is Alexander von Bekkendorf. Dat, dat is nogal een mannetjesputter, als ik het goed heb. Die valt, de, de Kozakken vallen op drie plaatsen... of de Russen vallen op drie plaatsen in Nederland binnen. Bij Groningen en op twee plekken bij de grens met Gelderland. En die von Bekkendorf is nogal een draafganger... die snel door wil, als ik het goed begrijp. En die laat een schipbrug bouwen bij... Uh, weien bij je om, om die IJssel over te steken... en dan door te stoten naar Amsterdam. En dat lukt hem allemaal wonderwel. En dan zijn we al een heel eind op weg... in het verhaal van hoe die koezakken uh, uh, Nederland bevrijden. Maar um, was dat nou een sinecure? Was, was dat een, een, een karwei dat Nederland bevrijdde? Of... of ging iedereen, gingen die Fransen vanzelf weg, Bruno Nou, Het is een beetje een gemengd verhaal. De Fransen hadden geen hele sterke bezettingsmacht meer in Nederland. En dat kwam natuurlijk ook omdat Napoleon had een leger had verloren in 1812. Hij heeft toen pijlsnel weer een heel nieuw leger opgebouwd in 1813. Dat is ongelooflijk, had alleen wat een tekort aan paarden. Maar in Nederland zaten niet heel veel Fransen meer. Dus... In zekere zin uh, was, die, was het die veld toch mogelijk. Maar zijn commandant dus van Benkelo heeft inderdaad terecht gezegd: je mag de IJssel niet over. Want in Nederland zijn allemaal steden die versterkt zijn en forten. En daar zitten die Franse bezettingsmacht. Dat kun je met dat kleine legertje wat je hebt helemaal niet uh, bereiken. Even wachten, om het plaatje helder te hebben. Je hebt Van Benkendorf, die, die loopt wat voor de, ja. voor de rest van de, van de Russische troepen uit. Ja. Die is met een vrij klein leger. Ja. De Fransen zitten in een aantal steden verschanst. Ja. En die Van Benkendorf tegen het bevel van zijn opperbevel hebben in, ja. denkt... ik stoot door, ik laat een schipbrug over de IJssel maken... en stoot door naar Amsterdam. Ja. Dat, is, dat is het verhaal. En Jörn Buisman, eh, wel aardig is, op, in, in jullie uh, museum... hangt een portret van, geloof jou, over... Bed, bedgrootvader of <lacht> heet zoiets. En, en dat was op dat moment de burgemeester van Weijen... waar die schipbrug uh, gebouwd is. Dat klopt. Dat was Gilles Schouten... Uh, die een, nog een jaar eerder burgemeester of meer van uh, het uh, piepjongen... Uh, gemeente Weijen uh, was geworden. En uh, die kreeg een heel regiment Kozakken... naast zich op een gegeven moment met het verzoek... of hij maar een schipbrug wilde leggen tussen Weijen. En het, daar is de IJssel vrij smal. Dus daar kun je uh, vrij goed een, uh, uh, een schipbrug ook, ook realiseren. En uh, ja, hij heeft zich daar ook voor ingezet. En het is wel grappig dat uit uh, verhalen die uh, wij een redelijk goed beeld krijgen... van wie deze man uh, was. Maar het is natuurlijk ook wel leuk dat het mijn, uh, de grootvader van mijn grootvader is. Ja, dat is vooral het leuke. En, en, en wij Nederlanders moesten ook die brug zelf betalen. We moesten onze eigen bevrijding betalen, als ik het goed begrijp. Er ligt een rekening bij jullie ook. Dat van klopt. De Russen aan... Uh, aan de ene kant zie je dat van Benkendorf en uh, daar hebben we ook een handgeschreven uh, opdracht van... Uh, voorkomt dat... Er plunderingen komen maar aan de andere kant. wordt er wel opdracht gegeven om eh, lokaal. Eh, die schipbrug te bouwen. en die facturen, want dat zijn het in feite. Eh, worden vervolgens aan de gemeente gestuurd. Die draait ervoor op. Juist. Nou hebben wij bij het woord Kozak een bepaald beeld. van hoe die eruit zien. En, maar Alexander von Beckendorf, dat klinkt niet heel erg Kozaks. Nee, het is een uh, Baltisch-Duitse edelman. Maar die Baltische landen die waren natuurlijk in handen van Rusland. Dus er was ook een Russische dienst. En uh, Duitse, uh, deze Duitse edelieden speelden een belangrijke rol in Rusland. En vooral ook in het leger. En maar waren de mannen die hij bij zich had, die wij nu Kozakken noemen, waren dat ook allemaal dat Nee, nee, nee. Hij had bovendien niet alleen Kozakken. Hij had ook geregelde troepen bij zich. Maar hij was tijdens de veldtocht van 1813 leidde hij een aantal vliegende brigades. Dus. dus, dus ...detachementen die heel snel zich konden verplaatsen. Uh, maar er was ook wel wat infanterie bij. Hadden, ze hadden ook artillerie, ze hadden ook uh, gewone cavalerie. Maar ze hadden ongeveer, hij had zelf vijf... Kozakkenregimenten. En daar zijn nog wat aan toegevoegd toen hij Nederland binnenviel. Ja. Dat had ongeveer negen Kozakkenregimenten. En, en deze van Benkendorf is het type wat zo uit een roman van Tolstoj kan zijn weggenomen. Ja, zeker. Het is een, uh, een man die natuurlijk uh, een held is geweest van, uh, van 1812 en 1813. En ook in de heldengalerij in uh, uh, de Hermitage hangt in Petersburg. Uh, maar hij is later vooral in Rusland uh, berucht geworden omdat hij het hoofd is geworden van de geheime politie. En later is in het, in het Sovjet-tijdperk, of al eerder? Nou, al eerder, al in de 19e eeuw natuurlijk. Iedere, iedere progressieve Rus die had te last van die geheime politie, dus die had ook de pest aan Bengador. Dus hij had een hele slechte reputatie, maar hij was niet een soort berenjaar. Het was een, een, een beschaafde edelman die leuk kon converseren, achter de vrouwtjes aan zat. En, en, en dat is onze bevrijder. En dat is onze en bevrijder. Het was bovendien ja. één bijzonderheid over hem vertellen. Het was een man die regelmatig zijn eigen naam vergat. En dan moest hij op zijn visitekaartje kijken hoe die heette. Goed. We waren gebleven, want dat moeten we toch even doen: Amsterdam. Van Benkendorf, de man die dus zijn naam af en toe vergeet, die uh, weet Amsterdam uiteindelijk te bevrijden. En hoe belangrijk is dat nou? Want wat gebeurde daar vervolgens dan? Ging de Amsterdamse bevolking meteen om van wij zijn bevrijd? Of was er nog enige aarzeling? Er is dan een enorme crisis, um, er is voedselschaarste. Um, het volk uh, komt in, in feite in opstand tegen. zodra de Fransen uh, wegtrekken. En er zitten, overal zitten nog Fransen. Um, het paleis op de Dam zitten nog Fransen. Um, en de grote burgerij uh, uh, zorgt voor een professionele uh, regering, stadsregering. En um, die durven eigenlijk niet met al die Fransen uh, uh, om zich heen. om de kant van het Vrije Nederland, de crisis. Um, door die actie van van Benkendorf... en dat is echt een huzarenstukje... Het is met weinig mensen is hij in feite naar Amsterdam gekomen... in de nacht en met scheepjes langs... Uh, maar door slotten varend en, um, uh, en door een soort truc uh, waarbij uh, in Amsterdam aangekomen... Uh, of de, de commandant daar... Uh, een bericht laat uitgaan dat er veel meer Kozakken voor de stad liggen... Um, uh, ontstaat een, uh, een, een situatie waarbij die Fransen zich eigenlijk vanzelf overgeven... en um, uh, uiteindelijk uh, de Russen, dus de, de Kozakken, juichend zijn binnengehaald. En dit speelt net in die dagen dat... Uh, de prins van Oranje, de latere koning Willem I... Uh, terugkeert in Nederland en uh, in Den Haag. En uh, eigenlijk er een weifelende situatie ontstaat... van welke uh, staatsvorm uh, nu gekozen wordt. Of nou stadhouder Willem VII wordt of uh, soeverein of koning... en wil zelf graag koning worden. En doordat Amsterdam nu de kant van het Vrije Nederland heeft gekozen... betekent dat ook dat Amsterdam een zwaar stempel kan drukken daarop. Maar Amsterdam, voor de duidelijkheid... kiest voor Willem I als soeverein. Ja. En, en heeft dat grote invloed Bruno Naarden op... Uh, het, het, uh, zeg maar de denkers in Den Haag, de, de, de, de, de architecten van onze nieuwe... Ja, ja De architecten zaten wel uh, in van Den Hogendorp, Haag, dus de mensen meer. die dat bedacht hadden, dat plan, dat was natuurlijk Van Hochendorp. die was er al jaren mee bezig natuurlijk, omdat, om ja, te kijken wat je moest doen als die Fransen weggingen. Dus, uh, maar het probleem was dat in Den Haag uh, troepen zaten. Het waren wel geen Franse troepen, het waren Pruisen, maar die Pruisen waren wel in Franse dienst. Dus, dus men durfde daar eigenlijk niet onmiddellijk wat te doen. Van Hogendorp wilde dat wel, dat hele driemanschap van Hogendorp van, Duin, van Baslam en Limburg-Stierum. Die hebben echt ook voor de troepen uitgelopen, maar ze kregen de andere regenten eigenlijk niet mee. Dus, dus die hebben moeten wachten tot inderdaad daar ook de Kozakken arriveerden. En toen ging de zaak ook schuiven. Maar ze hebben natuurlijk wel contact gezocht met de, met de prins in Engeland. En op hun instigatie is hij ook in Scheveningen geland. En uh, vandaar ook naar Amsterdam ja, gegaan. Maar dus in... Amsterdam heeft een versnelling ja, te, teweeg gebracht. Ja, ja, maar ja, maar met... is er nou in de tussentijd enorm gevochten... door die ja, Kozakken ja, met die ja, Fransen? Ja, Kennelijk niet, geloof ik. Hè? Uh, nou, dat hangt er een Uf. beetje vanaf waar. Het was overal elke, in elke stad was de situatie verschillend. En er zijn een aantal steden die ze gewoon hebben laten liggen en die ze later was ingenomen hebben... en uh, dat waren er nogal wat. Uh, dus, uh, ze waren nog een tijd de boeren aan het opruimen van Fransen. Ze waren nog een hele tijd de boeren aan het opruimen... en in sommige... Uh, uh, meestal viel het wel mee met het aantal doden en gewonden... maar er is één uitzondering op... en dat is Woerde. Woerden was veroverd... Uh, door, de, door de Nederlanders en, en, de, en, de, en de Russen... Uh, en toen kwamen de Fransen terug... Die namen met een hun macht en namen woorden opnieuw in... en hebben toen uh, tientallen burgers uitgemoord. Dat is eigenlijk... Uh, maar, dat is het ernstigste incident. Is het, de, ernstigste het, zijn dus, incident. het is een excessenoorlogje. Ja. Eigenlijk, als maar je het dat trok, is het enige 10. echte excess wat er in die oorlog was. Maar er was, en was dus ook, geen vrees in Nederland voor hoordes, kozakken... die plunderend en verkrachtend... Ze waren wel bang voor de kozakken... want die hadden eerder natuurlijk in 1812 en in... Uh, uh, uh, ja, uh, hadden de Nederlanders die natuurlijk die veldig hadden meegemaakt ook last van die Kozakken gehad? Want dat was de, de, de, de macht waarmee men die terugtrekkende Fransen. Steeds uh, natuurlijk het lastig maakte. Dus ze hadden geen beste reputatie. Men was er doodsbang voor. En je moest natuurlijk je dochters binnenhouden. En, uh, en dat soort uh, verhalen. Maar als ik, als ik Jeroen Meijsman goed begrijp. viel erg mee. Hadden ze de opdracht ja. om zich deze keer te gedragen. Ja. Die uh, Baschieren. Ook... Want we heetten ja. deze voor ja, van, van van de een deel er, er zit inderdaad een regiment uh, Baskieren uh, Onder uh, een uh, puissant rijke prins... Uh, Gagarin trouwens, een um, soort opera-prins. Um, maar uh, die paskieren die kwamen dus van de andere kant van de Oeral van de En uh, dat waren, uh, die waren bewapend uh, onder andere met, met lange speren, maar uh, lansen. En uh, daarnaast konden ze ook uh, goed uh, met, uh, met de pijlenboog overweg. Maar dit waren dus mensen van Turkse oorsprong. Echte krijgers. En echte krijgers. Echte krijgers en, uh, met een ook deels islamitische achtergrond, die. Uh, zedert, uh, zedert uh, Ivan de Verschrikkelijke. zich eigenlijk onder uh, de Russen hadden gesteld. Dus we zijn voor een deel ook bevrijd door islamitische krijgers. Ja, dat is wel Maar ik wil even dan nog naar, naar een soort uh, conclusie toe, hoe we moeten kijken. Want jullie zeiden al, Russen enorm populair. Alexander I enorm populair. Hij is zelfs hier in Nederland geweest, Bruno Naarde. En waanzinnig toegejuicht geloof ik. Ja, in 18, juli 1814. Toen uh, nog een aantal plaatsen door de Frans bezet werden, Delstijl nog, Naarden nog. Uh, uh, toen is hij dus uh, in. Uh, Nederland geweest en heeft een ware triomftocht gehouden. Mensen liepen eruit, hadden de dorpen versierd, Nou ja, zoals dat gaat. En uh, hij was enorm populair. En, en wat zochten die... Want als je het vergelijkt met de Tweede Wereldoorlog... Amerikanen hadden ook een welge, aan de ene kant idealisme... aan de andere kant een welgemeend eigenbelang... om Europa en Nederland te bevrijden. Gold zoiets nou ook voor de Russen? Ja, precies hetzelfde. Je kunt het heel goed met elkaar vergelijken. De Russen hadden natuurlijk belang bij... niet door Napoleon overheerst Europa... Ze hadden natuurlijk handelsbelangen met, met Europa. Vooral met Engeland. Veel minder met Nederland. Dat was vroeger wel zo geweest in de 17e eeuw. Maar Nederland was nog steeds een belangrijk eh, financieel centrum. Ik geloof dat Alexander 90 miljoen had geleend bij de Nederlanders. Dat was in die tijd een fors bedrag. Hij wilde ons wel tot vriend houden ook eh, ja, daardoor. Ja, ja. Ja. En, en, en waar is het dan misgegaan met die liefde van Nederland? Want we, toen was Rusland en Alexander populair. Waar gaat dat veranderen? Wanneer? Nou ja, het gaat veranderen, uh, dat duurt nog wel even, want de Russen worden eigenlijk nog populairder in Nederland. Uh, in 1830 uh, komen de Belgen in opstand en dan wil Nicolaas I een leger sturen naar Nederland. Dat kan alleen niet omdat de Polen in opstand komen. Om even, op te helpen. Om te helpen. Dus uh, in heel Europa is dan uh, uh, men tegen Rusland... omdat ze die Polen geweldig onderdrukken. Maar Nederland is geweldig pro-Rusland... omdat ze in principe ons uh, wilden helpen. En, en wanneer heel kort begint dan de kanteling? De kanteling begint eigenlijk in de Krimoorlog... Mensen als uh, de, de, de, de, de, de, de, de liberale Storbecker... die voegen zich veel meer naar een Europees patroon. Juist, en de is die... tegen de Russen in de Krimoorlog. Ja. En de verhouding even tussen de Fransen en de Russen... is daarna ook uh, ingrijpend gewijzigd? Uh, nou, in 1830 waren ze Fransen, een groot deel van de progressieve Fransen natuurlijk uh, ook tegen de Russen. Maar uh, op het einde van de 19e eeuw hebben ze een bondgenootschap met de, Fransen, met de Russen aangegaan. Dus, uh, Goed. Bruno, Bruno Nade en Jürgen Buisman bedankt. En wie met eigen ogen wil zien hoe het allemaal in Nederland ging, ga naar Museum Gilvink aan de Amsterdamse Keizersgracht. Wij zijn er weer na 11 uur met recensies van onlangs verschenen historische boeken en games. En we hebben een... Documentaire over de geschiedenis van het posttraumatisch stresssyndroom. Tot zo. Vanmiddag in de perstribune komt Edwin de Vries vertellen over het schrijven van een dramaserie en het succes van Dr. Deen. Ik heb altijd genoot van Coronation Street, omdat je dan langs al die buurtbewoners ga je kennen. En dat leek me ook zo leuk van Dr. Deen. Ook een gesprek met Richard Schuil over het zwarte gat na zijn succesvolle volleybalcarrière. Dat levert wel gelijk de laatste zes, zeven jaar was alleen maar reizen, volleybalreizen. Op een gegeven moment ben je er ook een beetje klaar mee natuurlijk. Verder natuurlijk kassie kijken en op het antwoordapparaat vragen van luisteraars. Over de media. Wie weet kunnen jullie hier eens eventjes wat aan doen. De perstribune vanmiddag vanaf kwart over twaalf op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De nieuwe Snooks ligt nu in de winkel. Bijna 600 pagina's vol spannende fotografie en internationale reportages over reizen, kunst, fashion, design en lifestyle. En dat allemaal voor slechts 14,90. Snooks kijk op snooks.nl.